11 uur. Ewald de Jong met het NOS-journaal. Iran heeft de productie van verrijkt uranium de afgelopen vier maanden opgevoerd. Dat staat in een rapport van het Internationaal Atoomagentschap. Het land heeft de uraniumproductie volgens het IAEA verdriedubbeld. De kwaliteit van het verrijkte uranium zou in de buurt komen van het niveau van waarmee een atoombom kan worden gemaakt.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 De Venezolaanse president Chavez laat zich opnieuw in een ziekenhuis in Cuba opereren. Hij stapte vanavond op het vliegtuig. Vorig jaar zomer werd bij Chavez in Cuba een gezwel uit zijn bekkenstreek weggesneden ter grootte van een tennisbal. Ook kreeg hij een chemokuur. Er is nu weer een verdacht plekje ontdekt in zijn bekken. De Venezolaanse president bereidde zich de laatste tijd juist voor op het weer volledig vervullen van zijn taken. Zijn haar is aangegroeid en hij zei dat hij zich prima voelt. RTL stopt met de uitzending van de tv-serie 24 uur tussen leven en dood. Het VU Medisch Centrum had daarom gevraagd omdat er onrust was ontstaan onder medewerkers en patiënten. Woensdag bleek dat niet alle patiënten van het ziekenhuis vooraf was gevraagd of ze aan het programma wilden meewerken. En volgens artsenorganisatie KNMG heeft het ziekenhuis de privacy van patiënten geschonden. RTL zegt dat het nog steeds achter het programma staat, maar dat na overleg met het VUMC en producent iWorks toch is besloten te stoppen.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 Door de 1-0-overwinning stijgt RKC naar de 11e plaats. Vitesse, dat na de winterstop pas drie punten haalde, staat achtste. Het weer. Vanuit het noorden steeds meer opklaringen. Het koelt vannacht af tot een graad of drie. Morgen overdag vrij zonnig, maar smiddags ook stapelwolken. Er staat een matige westenwind en het wordt zo'n 9 graden. Ook zondagochtend nog volop zon, maar smiddags dan weer bewolking... en vanaf maandag kan er regen vallen. Dit was het NOS Journaal.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 Visioenen van vreemde steden. Donderdag 1 maart, kwart over acht. Muziekgebouw aan het Ei. E-matching. Online dating alleen voor hoger opgeleiden. E-matching.nl. Durft u het aan?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 Goedenavond. Het geruchtmakende RTL-programma 24 uur tussen leven en dood wordt stopgezet. Gisteravond werd de eerste uitzending vervroegd uitgezonden. Vandaag trok het VUMC vanwege de ophef de stekker eruit. Zelden een pro programma gezien dat zo dicht tegen zijn eigen titel aanschurkt. Binnen 24 uur van levend naar dood. Hartelijk welkom bij Met het Oog op Morgen. Prins Johan Friso ligt in coma. Het is maar de vraag of hij daar ooit nog weer uit ontwaakt, zo werd vandaag bekend. Hij heeft een niet-aangeboren hersenletsel, zoals dat heet. Wat betekent dat voor hem en voor zijn omgeving? Dat vraag ik zo aan Jan Voortman. Hij is oprichter van de organisatie Professionals in Niet-Aangeboren Hersenletsel. Kofi Annan wordt de speciale vn gezant voor Syrië. Wat gaat hij doen... Wat kan hij doen? Dat vraag ik zo meteen aan oud-minister Jan Ponk. Hij kent Kofi dan persoonlijk en was zelf ooit vn gezant in Soudaan. En kunstenaar Jasper Krabé maakte maar liefst 240 portretten van zijn vrouw Floor... in allerlei situaties en omstandigheden. Ik vraag hem straks hoe gek zijn vrouw daarvan werd. Om vijf voor twaalf zoeken we uit wat er aan het licht kan komen... nu het schilderij de Guernica op haar gezondheid wordt onderzocht. En er is live muziek, de Friese band Soldada. Maar eerst gaan we luisteren naar het nieuwsoverzicht van... Vrijdag 24 februari. De Nederlandse prins Friso heeft massieve hersenschade opgelopen... bij zijn skiongeval van vorige week. Massive brain damage. Doctors say the Dutch prince may never regain consciousness... after being buried by an avalanche. Er zijn nieuwe erschreckende details... over de gezondheidszustand van prins Friso der Nederlanden. Schlechte nachrichten voor de Nederlandse koningsfamilie. Wereldnieuws, dat is niet verwonderlijk gezien de boodschap die de artsen in Oostenrijk vanmiddag brachten. De laatste neurologische tests die we gisteren nog doorgevoerd hebben, werden klaar dat de zuurstofmangel massieve schade in het geheugen van de patiënt veroorzaakt had. Prins Grisot heeft te lang zonder zuurstof gezeten en daardoor heeft hij ernstige hersenschade opgelopen. 50 minuten lang werd de prins gereanimeerd. 50 minuten reanimatietijd is zeer, zeer lang. Man kan ook zeggen, te langer. Misschien te lang. Daar zijn diverse neurologen in Nederland het mee eens. Misschien was het beter geweest als... Ja, er zijn weinig uitzichten dat hij weer wakker wordt. Dus ja, dit is, in mijn optiek is dit misschien nog wel erger... dan dat hij zou zijn overleden. Hoe dan ook, het nieuws is hard aangekomen. In Nederland? Ik ben er helemaal uh, kapot van. Dat is vreselijk. Ik heb moeite om het tranen in te houden. Maar dat is ook niet nodig. Huh? Maar ook in Oostenrijk. Die nachricht Prins is, voor ons wie een Einheimischer. Hoe het verder gaat is nog niet bekend. De kans dat de prins nog wakker wordt is niet groot. En zelfs als hij wakker wordt, heeft hij maanden, zo niet jaren, revalidatie voor de boeg jeden een neurologische rehabilitatie monaten, wenn niet jaren, in nemen. De koninklijke familie zal op zoek moeten naar een revalidatiecentrum. En waarschijnlijk zullen ze dat moeten vinden in het buitenland. Vrienden van Syrië noemen ze zich. De oppositie in Syrië zou graag zien dat die vrienden heel vriendschappelijk voor humanitaire hulp zouden kunnen zorgen. De bevolking kan het namelijk goed gebruiken. We wachten van de conferentie een beslissing voor een humanitaire hulp. De meer dan 50 vertegenwoordigers van westerse en Arabische landen waren bijeen in Tunesië om juist dat te regelen. Aldus de Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Westerwelle. Natuurlijk is het niet alleen onze aanliegen dat die gewalt beendet wordt, maar het is ook onze aanliegen dat we de mensen onmiddellijk helfen die derzeit onder de gewalt ook leiden. En toegegeven, de werd een hoop geld opgehaald. Nederland alleen al geeft 1 miljoen euro. Maar hoe die hulp bij de bevolking komt, is nog niet duidelijk. Wel werd duidelijk dat de sancties tegen het regime worden opgevoerd. Het zal de kortstlopende serie uit de tv-geschiedenis zijn... 24 uur tussen leven en dood. Gisteravond was de eerste uitzending en dat is ook meteen de laatste. RTL haalt het van de buis, want het VU Medisch Centrum... werd na een storm van kritiek getroffen door voortschrijdend inzicht. Ik vind het een mooi programma dat integer is gemaakt. Maar het is wel zo dat een van de partijen dan zegt... wij willen stoppen, dat we daar gehoor aan geven. Ja, toch jammer, we hadden nog graag wat spectaculaire ijsongevallen gezien. Volgens de wetten van de statistiek moeten die ertussen zitten. Want tijdens de afgelopen vorstperiode hebben er zo'n 30.000 plaatsgevonden. Dat heeft de Stichting Consument en Veiligheid becijferd. Als waarschuwing blijkbaar voor iedereen die niet oplet. Dat mensen met andere dingen bezig zijn. Bijvoorbeeld op het ijs aan het bellen zijn, dat ze afgeleid worden. En dat je dan ziet dat mensen gewoon vallen. Dat was nieuws vandaag op radio en TV. En wij gaan praten met uh, Marike de Vries en de in Innsbruck. Marike, goedenavond. Goedenavond, Thijs. Is de rust uh, in Innsbruck bij het ziekenhuis een beetje teruggekeerd? Ja, het is uh, helemaal rustig bij uh, het ziekenhuis. Alle media is vertrokken, alle satellietwagens zijn vertrokken. Uh, niemand uh, was er ook bij aanwezig uh, vanavond... rond ongeveer het vaste tijdstip van 9 uur... wanneer er altijd een avondbezoek was afgelopen week elke avond. Wij waren er ook niet bij... Dus geen idee of er bezoek is geweest of wie er zou zijn geweest. Iedereen heeft zich teruggetrokken. Ja, de, de oproep van de koninklijke familie om uh, hen met rust te laten... is dus mas daar is massaal aan gehoor gegeven, kan je zeggen? Ja, kan je zeker zeggen. Ja. Het was natuurlijk ook wel een, uh, een oproep die uit het hart kwam... en waar iedereen natuurlijk uh, zeer veel begrip voor kon hebben. Uh, er werd gezegd uh, dat uh, de familie en vooral het gezin van prins Frizo... nu alle ruimte nodig heeft om te leren omgaan met die gezondheidssituatie hè, van de prins... en dat ze hun leven daarop moeten gaan inrichten. En um, daarom werd het uh, verzoek gedaan uh, voor de media... om die uh, privacy, vooral van het gezin, te respecteren. Ja. Hoe gaat het nu verder? Is de familie de komende week nog in Oostenrijk, voor zover jij weet? Voor zover ik weet wel. Uh, dat heeft de Rijksvoerdigdienst deze week nog bekendgemaakt... dat prins Willem-Alexander, prinses Maxima en hun drie dochters... Nog gewoon in Oostenrijk blijven. Maar dat is ook omdat dat al gepland was. Dat was hun al hun wintersportvakantie. Daar hadden ze ook toestemming van de directeur van de school van de meisjes voor gevraagd. Dus die zouden sowieso tot eind van de week blijven. De prins vliegt als het allemaal nog doorgaat naar dit ernstige bericht. Maandag nog naar Nederland om aanwezig te zijn bij een herdenkingsdienst voor de slag in de Javazee. De koningin Beatrix, daarvan was ook gisteren nog aangekondigd dat ze dit weekend een kort bezoek brengt naar Nederland privé, om vervolgens ook weer terug te keren naar Oostenrijk. Ja. We weten niet of dat allemaal, al die aankondigingen, of dat al uh, op dat moment bekend was bij de familie, uh, welk nieuws ze te horen zouden krijgen gisteren na die belangrijke MRI-scan. Oké, okay, dus afwachten of het allemaal doorgaat. Er loopt nog een onderzoek naar de gebeurtenissen. Wat verwacht ja. je daarvan? Nee, wat wij ervan begrijpen is dat er onderzocht wordt... hoe de verantwoordelijkheden lagen. Um, prins uh, Friso uh, was daar samen met Florian Moosbrugger... een zeer goede vriend van hem. Een zeer ervaren skier ook. Iemand uit het dorp uitleg. Kent het gebied uh, prima. En er wordt gekeken of hij nou meer verantwoordelijkheid droeg... voor het of pies te gaan, wat de beide heren hebben gedaan... dan bijvoorbeeld um, prins Friso. En dan wordt er gekeken of er... Hem ten laste kan leggen na latigheid met ernstig letsel als gevolg. Maar zoals het er nu uitziet, kijk, Prins Frizo kwam natuurlijk al van jongs af aan in het gebied, kennen het gebied net zo goed als Florian Moosbroeger, uh, is net zo'n ervaren skier als hij. Dus het lijkt alsof ze beide gelijkwaardig zijn en dan. Uh, ...zal er geen uh, ten legging volgen. Maar dat onderzoek kan nog wel enkele maanden duren. Want als je een nalatig zou zijn geweest met ernstig les als gevolg, ...dan kan je ook echt uh, de gevangenis moeten of een straf krijgen? Dan kan je een straf krijgen. Dat is een paar, maanden, een paar jaar geleden nog gebeurd met een echtpaar. wat hier aan het skiën was. waarvan de man veroordeeld is tot uh, een, uh, een, een gevangenisstraf. Hij heeft twee jaar uh, heeft die gevangenisstraf gekregen, voorwaardelijk. Omdat zijn vrouw, daar was hij ook mee op de piste gaan skiën. en zijn vrouw is daar ook bij om het leven gekomen. En ja, het is dus eigenlijk een bewustzijn in Oostenrijk. dat deze wetgeving er is. Je gaat niet zomaar met elkaar een stukje skiën. en zeker niet in een gevaarlijk gebied. Zeker niet met code 4 bijvoorbeeld, van lawinegevaar. Mm. Dan heb je bepaalde verantwoordelijkheden voor elkaar. Oké. Okay. Marieke de Vries vanuit Innsbruck hartelijk dank. Graag gedaan. Het is tijd voor de krant van morgen met Joris Tubenitski. Trouw werpt de vraag op of door het slechte nieuws over prins Friesro... de kans groter of kleiner wordt dat koningin Beatrix... sneller afstand van de troon doet. En volgens de krant wordt die kans kleiner omdat de koningin zich na overlijdensgevallen in de familie... en de aanslag in Apeldoorn standvastig opstelde. Ze maakte haar emotie volgens trouw... ondergeschikt aan haar functie en wilde aanblijven. Na de aanslag in Apeldoorn liet de koningin via haar vertrouweling... Ruud Lubbers duidelijk maken dat ze niet van plan was... om op korte termijn afstand te doen van de troon. Juist in zo'n onzekere situatie... is het land gebaat bij continuïteit en stabiliteit. Dat was toen de boodschap. Automobilisten zijn volgens de Telegraaf weer geïnteresseerd in gas... door de hoge prijs van diesel en benzine is gas bezig met een opmars... Nog geen twee jaar geleden bevond LPG zich in een diep dal... maar de branche noteert nu dubbele groeicijfers. De hernieuwde interesse richt zich vooral op nieuwe auto's met een gasinstallatie. Zo werden er in januari ruim 1300 nieuwe LPG-auto's verkocht. Dat is ruim 50% meer dan in januari vorig jaar. Vaak is de LPG-versie niet of nauwelijks duurder dan de benzinevariant... waardoor het rijden op gas aantrekkelijker wordt. In het AD meer over een handige uitvinding van de broers Jarvin en Ivar. Na een avondje stappen bleek hun telefoon leeg tevreden zijn en na vijf jaar piekeren en testen hebben ze een prototype gemaakt van hun Lodi, dat is een combinatie van een koplamp op je fiets... met een oplader voor je mobiele telefoon. Dus je kunt fietsend je telefoon opladen. Voorop zit een fietslamp. Aan de achterzijde van de behuizing zit de ingang van de USB-laadkabel. En daar kan niet een mobiele telefoon, maar ook een MP3-speler... of een navigatiesysteem worden aangesloten. Ook in het donker kun je je mobiel opladen, want het fietslicht kan aanblijven. Paddenstoelentelers die geen Oost-Europeanen uitbuiten... krijgen vanaf maandag een keurmerk, een beloning... omdat ze goed omgaan met de sociale wetgeving, schrijft de Volkskrant. En vier van die slaafvrije champignon-telers krijgen maandag zo'n keurmerk. Het is veelzeggend dat er een keurmerk is dat het respecteren van de wet beloont. In de champignon zijn de arbeidsomstandigheden al jaren een probleem. Er zijn gevallen bekend van Roemenen en Bulgaren die voor 3 euro per uur moesten werken. In Italië leggen mannen soms meer dan 100 kilometer af om een kopje koffie in het dorp Bagnolo Mella te halen. De reden? De café Laura. Die is zo uitdagend gekleed dat ze het dorp op stelte zet, meldt de Telegraaf. Haar verschijning leidt tot verkeersopstoppingen, dubbel geparkeerde auto's en bovenal woedende echtgenotes en vriendinnen. Veel vrouwen uit het dorp willen dat hun concurrent het café sluit. Ook de vrouwelijke burgemeester heeft haar echtgenoot verboden nog naar het café te gaan. Ze wil maatregelen nemen en ook de politie heeft al een hartig woordje met de schaars geklede serveerster gesproken om de gemoederen te bedaren. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. We gaan luisteren naar uh, Soldada. Uh, Friese band, zei ik al, zang door uh, Maike Seidsma. Op de cello zit Karel van Leeuwen en op de gitaar Herman Woltman. En we gaan luisteren naar Oer de Grins... Worden, dan ik van een wie Soldada met de Oer de Grins. En dat is ook de titel van de nieuwe cd. We horen jullie straks nog een keer. U heeft het de hele dag kunnen horen. Prins Frizo heeft ernstig hersenletsel opgelopen... nadat hij vorige week werd getroffen door een lawine. In Nederland krijgen jaarlijks ruim 80.000 mensen te maken... met een vorm van niet-aangeboren hersenletsel, zoals dat heet. Wat dat voor hun en voor hun familieomgeving uh, uh, betekent... bespreek ik met Jan Voortman. Hij is oprichter van de organisatie Professionals in niet-aangeboren hersenletsel. Goedenavond, hartelijk welkom, meneer hey Jan. Voortman. Ja, wat is het precies, een niet-aangeboren hersenletsel? Precies wat het woord zegt? Ja, niet-aangeboren hersenletsel wat ontstaat na de geboorte, dus ergens in het leven. Het kan van heel jong tot heel oud zijn? Ja, en als je hersenletsel hebt door... Uh, ja, het kan ook bij mensen voorkomen... die gewoon in de baarmoeder al wat mis is gegaan. En dan spreken we over vaak een verstandelijk handicap. Okay. En niet over niet-aangeboren hersenletsel. Dus dat is een andere categorie. Ja. En wat is jullie uh, rol precies? Wat doet uw organisatie? Uh, wij begeleiden mensen in de thuissituatie. Dus mensen die al uit coma zijn, al... Uh, gerevalideerd hebben en die dan weer naar huis gaan... die worden begeleid door medewerkers van onze organisatie. Oké, okay, en de mensen die nog in coma zijn... daar kunt u niet veel voor betekenen, of voor hun omgeving? Nee, dan moet je echt nog praten. Dan praat je over een verpleeghuissituatie... of een revalidatiesituatie, ja. Ja, dat is een andere situatie dan waar uw organisatie zich mee bezig houdt. Ja, dan ja. zijn de mensen wel weer zover dat ze weer naar huis kunnen, ja. ja. Waar wordt het meest om gevraagd? Uh, in de begeleiding, ja, dat kan heel breed zijn. Want mensen kunnen van... Uh, uh, ja, karakter kunnen uh, een aantal dingen anders zijn. Mensen kunnen dingen Doordat je in coma geweest bent, kan je karakter veranderen? Ja, uh, dingen, mensen kunnen dingen vergeten. Uh, het geheugen kan behoorlijk aangetast zijn. Dan kan het lijf het wel weer helemaal doen, zeggen wij al altijd. Van, je kunt toch wel weer gewoon lopen, je kunt wel allerlei dingen misschien weer. Maar dan uh, kunnen er nog allerlei problemen ontstaan. En wat kunt u dan betekenen? Nou, bij het begeleiden van mensen moet je denken aan... Van, uh, mensen zijn heel erg aan het trainen geweest met hun lijf. Vaak in het revalidatiecentrum is dat een heel belangrijk onderdeel... En hoe het daarna gaat met het gedrag, hoe het daarna gaat met het geheugen... hoe het met onthouden, met het plannen en het organiseren... daar ontstaan vaak problemen. Ja, want in zo'n revalidatiecentrum... dat is gewoon een fysieke training die je daaronder gaat. En daar wordt zeker aandacht besteed aan de cognitie... maar we merken toch vaak dat revalidanten heel erg gericht zijn... op het weer kunnen lopen, het weer kunnen praten. En dat zijn hele belangrijke zaken. En de zaken die daarna thuis van belang worden... hoe organiseer je je leven weer... Die komen vaak in de laatste stadium weer. Ja, ja. Wat, kunt u eens beschrijven hoe het voor een gezin is om uh, mee te maken dat iemand uit zo'n gezin in coma raakt? Ja, het is een afschuwelijke situatie. Want je leeft uh, alle dagen tussen hoop en vrees. En elk bericht uh, wat er weer komt in het ziekenhuis is natuurlijk uh, en maar wachten en maar hopen dat het beter gaat. Ja, want in veel gevallen zal er geen nieuws komen, vaak. Nee, de eerste tijd niet. Uh, op het moment uh, Als iemand nog in coma is, dan is het met name de, de, de fysieke reacties... die zijn van belang van hoe herstelt het lichaam zich. En gaat iemand de ogen weer open doen en nou ja. is iemand echt weer bij. Daar is het gewoon echt wachten op. Daar is het wachten op. Daar kan je niks aan doen, dat is een bijna autonoom proces. Nou, kijk, er is natuurlijk ontzettend veel medische zorg voor nodig... om dat uh, in goede banen te leiden. En daar zijn natuurlijk de artsen en de verpleegkundigen erg druk mee... Uh, maar voor familieleden, want dat was uw vraag ja, even... Ja. als je daarnaar kijkt, die uh, zijn erg gebaat bij natuurlijk uh, positieve berichtgeving. En die willen allemaal weten hoe erg is het en hoe, uh, hoe gaat het eruit zien. Ja. En daar zal bijna niet wat over te zeggen zijn. Want uh, dat, de tijd zal het leren. En dat ja. heeft u vandaag in het nieuws ook steeds gehoord. Als uh, deskundigen daarover praten, dan zeggen ze ook van tijd, tijd hebben we nodig. Maar voor familieleden is het altijd zo van... elk stukje is weer positief. Als iemand de ogen open doet, zijn we daar weer blij om. Ja. Dan gaat iemand misschien weer praten en iemand gaat weer lopen. Dus je hebt allemaal hele positieve ervaringen op een gegeven moment. En dat hoop je natuurlijk ook in de situatie van de prins. Ja. Maar wat daarna thuis gebeurt, is dat je dan in de realiteit komt... van oké, okay, dit is nou het leven. Nu moet ik met een handicap door het leven. En Want dat, dat staat eigenlijk wel vast, dat je dan een handicap hebt... als je hersenschade hebt opgelopen. Nou, dat kan ik niet in uh, die algemeenheid zeggen... maar als je langdurig uh, je brein zonder zuurstof hebt gehad... dan is de kans op enige schade zeker. Ja. En de mate is uh, erg moeilijk om wat over te zeggen. Ja. Kan je in de algemeenheid zeggen dat familieleden van uh, mensen... met uh, niet aangeboren hersenletsel meer hoop hebben dan uh, terecht is? Nou, zonder hoop geen leven. Uh, ik, ik weet niet of het uh, terecht is, de hoop of te veel hoop. Ik denk dat je altijd hoop moet houden op, op herstel. En uh, dat is ook belangrijk, dat je die positieve energie natuurlijk uitstraalt. Ja, tenzij de omgeving eigenlijk al lang weet: uh, dit wordt niks meer. Um, ja, maar vanuit welk pers perspectief ga je dat bekijken? Ik durf daar niet over uh, te spreken. Nee. Want dat is, uh, je hebt een positieve stukje ook nodig om uh, je revalidatieproces te doen ja. en die hoop te houden. En maar dat... van, vandaag, bijvoorbeeld in het geval van Prins Friso, hoorden we, uh, nou ja, of die bijkomt weten we niet. Als die bijkomt gaat het maanden, jaren duren voordat die gerevalideerd is. Ja. Dat klinkt heel somber. Uh, dat klonk heel somber. En ik vond dat ze heel reëel over een aantal dingen spraken. En ja, zoals... ook, Nou, de tijd van het... Uh, hoe langdurig hij gereanimeerd is... dat zijn toch wel tijden die, uh, die uh, ja, zomaar even gezegd werden. En dat is vrij lang. En dat, dat werd ook gezegd. Ja. Ja. Ja. Hoe vaak komt het voor dat mensen die in zo'n situatie uh, zitten... zelf beslissingen moeten nemen over de patiënt? Nou, het moment uh, dat iemand 112 belt... neemt hij al een beslissing om uh, reddend te ha gaan handelen. Ja, maar dat is niet wat ik bedoel. Er, er ligt iemand in coma en die ja. ligt daar maar bij wijze van spreken. Uh, ja, daar heb ik uh, geen ervaring mee. Uh, ik kan me voorstellen dat daar uh, wel enorm moeilijke beslissingen te nemen zijn. Um... Maar dan ben ik bij u niet aan het goede adres. Nee, wij begeleiden nee. mensen die, uh, die het ja, wat beter zijn, of die al verder zijn in het proces en die gewoon weer thuis zijn. Ja. En daar zie je nog wel heel veel herkenning nu. Want de afgelopen dagen zijn wij echt door mensen die we begeleiden veel gebeld. SMS'jes, Twitterberichten, over allemaal herkenning. Want het gaat voor iedereen weer leven, die, die enorme ingewikkelde situatie. Die tussenfase waar... waar ze dan in gezeten hebben. Ja, en alle familieleden die dat weer gaan herkennen, die dat herbeleven. Daar, daar gaan de gesprekken nu over. En, en want waarom bellen ze u dan? Nou, omdat wij natuurlijk veel mensen begeleiden en dus redelijk bekend zijn bij de mensen. Uh... Ja, maar wat voor vragen stellen ze dan? Nou, of ze gewoon even willen delen van uh, alle beelden komen weer naar boven. Toen mijn man, of toen mijn uh, zoon uh, daar lag. Ik had vanmiddag nog een moeder na aan de lijn en die uh, vertelde ook weer van... Oh, het komt weer helemaal terug dat ik die dagen in het ja. ziekenhuis heb zitten wachten. Ja, en dat, u biedt dan een luisterend oor? Ja, dat is wel een ja. van de belangrijke dingen op dit moment. Slotvraag. Aan citeerde vandaag een bestuurzit van de vereniging Cerebraal. Ook een platform voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel. Uh, de ervaring van die verenigingen is dat veel familieleden zeggen dat acuut overlijden achteraf beter was geweest. Is dat iets wat u herkent? Um, wij hebben wel eens uh, in gesprekken dat mensen zeggen: van ja, we zijn blij dat iemand er nog is. Maar als je dan doorvraagt, dan komt het wel eens aan de orde. Ja, daar ja, dus gaan was, de gesprekken wel eens over. Dat kan ik wat later zeggen ook natuurlijk. Ja, en ik vind het eigenlijk uh, niet netjes om dat uh, in deze situatie... Nee. Uh, om daar uitgebreid op in te gaan. Gaan we dan ook niet doen. Nee, dankjewel. Jan Voortman, uh, van de organisatie Professionals in niet-aangeboren Hessel-Letsel. Hartelijk dank. Okay. Wij gaan weer naar een muziek luisteren van uh, Soldada. Uh, Dream Along is het nummer wat jullie gaan spelen, uh, Maike. Jullie zijn in Zuid-Afrika geweest... en dat is het uh, uitgangspunt voor het nieuwe album, hè? Ja, dat klopt. Um, Oer de Grins, volgens mij betekent het Over de grens? Dat klopt ook, ja. En wat is de gedachte erachter? Uh... Ja, je gaat gewoon in je leven vaak over meerdere grenzen heen. En het is heel breed bekeken of het, of het nou in je leven is uh, uh, dat je je grenzen verlegt in een relatie of wat dan ook. Je kan het per elke situatie kun je het bekijken. Ja. ja. Wat heeft die reis naar Zuid-Afrika ermee te maken? Wat hebben jullie daar gevonden? En op welke manier komt dat terug in de muziek? Ja, we hebben heel veel gevonden in Zuid-Afrika. Het is gewoon en een heel prachtig land. Maar je wordt ook geconfronteerd met alle vervelende dingen die er nog zijn. Dus het verschil tussen arm en rijk. En uh, ja, we hebben daar ook echt gespeeld op een uh, huiskamerconcert. Ja, waar je ook nog heel duidelijk zag dat de rijken vooral konden komen kijken en ja. de armen niet. Dus ja. ja. Veel inspiratie. Opgedaan. Heel veel, ja zeker. Ja. Goed, Dream Alone. A tabletop in despair. It was a sunny afternoon. The waterfront ahead of us, a view of heavenly blue. Pictures could not capture this, although I showed a few. An angel tried to set me free some words she whispered sweet dream along you must enjoy At the beach, Cape Town I have never felt this pain before The sea was wild and fresh In the passion for shore Life seems on the loose That's when I found myself She showed her smiling face Why should I fall? live day by day from Soldada met Dream Along. Hartelijk dank. Terwijl zo'n 70 landen vandaag een conferentie hielden over de situatie in Syrië... was Midden-Oosten-correspondent Remco Andersen te plekken in de stad Daraya, vlak onder Damascus. Goedenavond, Remco. Je bent vanuit uh, Syrië weer teruggekeerd in Libanon. Hoe was het in Daraya? Um, nou, normaal gesproken is het daar vrij rustig de laatste tijd... Maar toen ik aankwam afgelopen donderdag, toen uh, was er een vrij grote demonstratie aan de gang waarop het leger het vuur opende. En daarna ik twee uur lang gevochten tussen het, uh, het vrije Syrische leger en het gewone Syrische leger. En daarna was het weer rustig. Ja, kan je zeggen dat het steeds gevaarlijker wordt of is dat een te algemene uitspraak? Nou, met plaatsen zoals de Raya, een plaats van zo'n 80.000 inwoners, uh, ongeveer 10 kilometer ten zuiden van Damascus, Daar is het heel anders dan in plaatsen zoals Homs, waar uh, volkomen terecht de hele wereld nu naar kijkt. Zijn er zijn honderden plaatsen in Syrië waar de veiligheidsdiensten nog steeds uh, of, of opnieuw heel veel controle hebben, zoals in de Raya. En daar is het, uh, is, het, uh, is het spel heel anders. Mensen proberen daar voortdurend demonstraties te organiseren en een beetje uh, de overheid en slim af te zijn. Uh, maar het is niet zo, niet zo openlijk aanwezig. Uh, mensen zijn daar heel erg, uh, heel erg bang, heel erg angstig en alles gebeurt een beetje ondergronds. Het wordt... We hebben verschillende verhalen gehoord over uh, um, activisten die informanten van de overheid vermoorden. En uh, gewelddadige campagnes van veiligheidsdiensten tegen activisten. Het wordt, overal wordt het steeds en steeds vuiler en steeds heftiger. Ja. En, en durf je dan een inschatting te, te maken van hoe het verder zal gaan? Of zeg je dat het is onbegonnen werk? Nee, dat heb ik veel mensen gevraagd. En ik kreeg inderdaad ongeveer het antwoord wat jij nu geeft. Van dat is een open vraag. We dachten aanvankelijk dat het een maand zou duren. En toen dachten we dat het twee maanden zou duren. En toen drie maanden. Inmiddels duurt het een jaar. En het einde is, uh, is nog niet in zicht. Dat is uh, wat ik daar van mensen hoor. Nee, oké. Okay. Remco, dankjewel voor dit moment. Gisteravond werd bekend dan. dat de uh, secretaris-generaal van de Verenigde Naties... Ban Ki-moon zijn voorganger Kofi Annan heeft benoemd... tot zijn speciale gezant voor Syrië. Daar ga ik over praten met uh, oud-minister Jan Pronk. Die zit in de studio in Rijswijk. Goedenavond, meneer Pronk. Goedenavond. U bent zelf ook ooit vn geweest voor Soedan. En u kent Kofi Annan goed, hè? Ik ken hem goed, maar mijn positie was anders dan die van hem. Ik had een mandaat van de Veiligheidsraad. Dat heeft hij niet. Hij is min of meer de persoonlijke vertegenwoordiger van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties. En ik had de leiding van de vredesoperatie met 10.000 militairen. En Kofi Annan heeft alleen maar een politiek mandaat. Ja, dus eigenlijk heeft hij een minder sterke positie dan u had in Sudaan? Ja, natuurlijk. Uh, het is een totaal andere situatie, omdat. Uh, het voor mij heel makkelijk was in die zin... dat ik er was met instemming van alle partijen. Ja. Dus de regering van Soedan en de regering van het zuiden. En Annan is iemand die alleen maar moet gaan onderhandelen. Hij, heb ik begrepen, is er wel ook met enige instemming... al dan niet stilzwijgend van de kant van de regering van Syrië. En dat is op zichzelf al van belang. Ik vermoed... Ik ik heb ook reden om aan te nemen dat het zo is. Dat de benoeming van Kofi en ook met instemming is begroet. Mm. Of consultatie, na consultatie heeft plaatsgevonden. Met de grote vijf in de Veiligheidsraad. Ja, precies. Waarom is juist hij geschikt voor deze uh, nou, job, ja, hoe moet je het noemen, voor deze taak? Zijn vorige positie maakt hem uitnemend geschikt. De vorige secretaris-generaal van de Verenigde Naties. Hij kent het klappen van de zweep. Hij staat boven iedere verdenking van partijdigheid. Hij heeft contacten met. Alle landen die op de een of andere manier direct of indirect betrokken zijn bij eh, Syrië. Hij kent de regeringsleiders van al die landen. Hmm. Ik geloof dat er niemand is die het beter zou kunnen dan hij. Er is in eerste instantie geprobeerd om iemand te vinden uit de Arabische wereld. Iemand als Bahimi zou dat wellicht hebben kunnen doen, maar... Iedereen zal altijd toch worden gezien door een van de partijen... als wellicht partijdig en koof je Dat kan je van hem nooit zeggen. Nee, dus hij is in ieder geval onpartijdig. Maar wat zijn zijn persoonlijke eigenschappen... die maken dat hij daar misschien een beetje licht in de tunnel kan laten schijnen? Ervaring speelt natuurlijk een belangrijke rol. Hij is door de wol geverfd, dat is punt 1. Hij, uh, hij is... Iemand die zacht overkomt, maar daar zit iets heel hards in. Hij weet op het juiste moment uh, toe te slaan. Hij is een zeer ervaren diplomaat. Ja. Uh, dus al dat soort factoren speelt voor hem een belangrijke rol. Ja. Er zijn al een aantal dingen geprobeerd. Hè. Een resolutie door de Veiligheidsraad, een bemiddelingspoging door de Arabische Liga. Uh, de Russen hebben het geprobeerd, dat is allemaal niet gelukt. Waarom zou dit wel kunnen lukken, denkt u? Dat weten we niet, uh, maar exact deze drie pogingen hadden een mogelijkheid kunnen hebben. Helaas, de Veiligheidsraad... Ik, ik, daar is het Westen mee schuldig aan, naar mijn mening. Um, omdat we de Russen natuurlijk nodig hebben, hiervoor. Ja. En de Russen zijn eigenlijk van ons vervreemd. En China ook, maar dat is iets minder belangrijk... door de wijze waarop we de Veiligheidsraadresolutie hebben inhoud gegeven met betrekking tot uh, Libië. Toen is... wist je van tevoren dat de volgende resolutie... er voorlopig niet meer zou komen. Want, want volgens Rusland heeft het Westen die resolutie over Libië... te wijd geïnterpreteerd, hè? Ja, niet alleen maar volgens Rusland, maar volgens, uh, naar mijn mening... iedere deskundige met betrekking tot het internationale recht. Ik vond het doodzonde. Het was de eerste resolutie van de Veiligheidsraad... samen met die over Ivoorkust. die was in dezelfde week aangenomen... die gebaseerd was op het beginsel uh, verantwoordelijkheid... zeg maar. Plichting tot bescherming van mensen, van burgers. En die is vertaald door het Westen met het instrument... dat kan alleen maar gebeuren door het regime te wijzigen... want dat stond niet in de resolutie. Hmm. En je kunt wel tot die conclusie komen... maar dan moet je eerst naar de Veiligheidsraad... om vast te stellen dat iedereen dat dan ook vindt. En dat is niet gebeurd en dat betekent dat er... Echt wantrouwen is gezaaid bij de Russen. En je hebt de Russen in Syrië nodig. Zonder hen is er geen invloed mogelijk op het regime. Dat had wellicht gekund via de Arabische Liga. Die poging was uh, lofwaardig. Ik was daar heel erg blij mee. Omdat de Arabische Liga in het verleden heel weinig actief is geweest. Maar de interne verhoudingen binnen Arabische landen... zijn van die aard gepolariseerd dat dat ook niet veel succes heeft gehad. Nee, maar dan zou je bijna zeggen, je hebt een bemiddelaar nodig... die Rusland en de rest van de wereld dit bij elkaar brengt. Ja, dat heb je. En ik hoop juist dat uh, Annan daartoe ook in staat is. Uh, omdat hij door beide kanten kan worden vertrouwd. Uh, je moet niet alleen maar spreken met uh, de partijen in Syrië. Hij zal moeten spreken met alle partijen in Syrië. Dus met het regime. En met de mensen die het regime zagen, Want het is niet alleen maar Assad, het zijn ook anderen. Hij zal ook moeten spreken met alle partijen in de oppositie. En dat is reuze gefragmentariseerd daar. Maar hij zal ook moeten spreken met landen die druk kunnen uitoefenen... op die verschillende partijen... En dat betekent dus ook op Rusland. Ja. Ziet u een oplossingsrichting? Waar, ho waar hoopt u dat u uitkomt? Het zal langzaam gebeuren. Het kan alleen maar politiek gezien. Ik hoop dat er uh, niet, niet zal worden... Nee, nee, nee. dat uh, heeft geen enkel effect uh, al daar. Uh, geen enkel effect... Um, het zal een bloedbad worden. Het is te sterk ook het desbetreffende land. Um, het leven van dat Assad dat, uh, is nog te sterk. Ja, u. ja. Is te sterk. Uh, het zal dus politiek moeten gebeuren en ik hoop dat het gebeurt bijvoorbeeld door uh, prioriteiten te leggen. In de eerste plaats bij humanitaire hulpverlening, wellicht bij het vaststellen van de mogelijkheid dat er speciale zones zijn uh, waarin niet gevochten wordt. Uh, dat model van safe areas of corridors, iets dergelijks. Dat zou een mogelijkheid kunnen zijn. Er kunnen ook bepaalde periodes zijn... waarin bijvoorbeeld niet gevolgd wordt. Je moet dus vertrouwen gaan winnen aan beide partijen. Vertrouwen gaan wekken aan beide partijen... zodat je stap voor stap verder komt. In dit soort situaties is het altijd... Engelse term, talks about talks. Je gaat met elkaar praten over de wijze... of en wanneer, waarover je een keer gaat praten. Ja. En daar heb je eerst een zekere mate van vertrouwen creatie en van stabiliteit voor nodig. Ja, maar dat gaat heel lang duren. Als ik u zo dat hoor. gaat lang duren. het duurt al heel lang en er is al heel veel tijd voor morst. Maar, maar, maar hoe lang is lang? Wat? wat, wat is een normale? Nou, het normale is, is niks natuurlijk. Maar wat is een, een logische termijn in dit geval? Je mag dit best vergelijken met, uh, met Irak. De situatie is uh, net zo gecompliceerd dat als het heeft jaren geduurd in Irak en dit zal ook heel lang duren. Maar en hebben kijk, we de oplossing? Een oplossing, een oplossing Want het gaat door, een oplossing kost jaren. Maar het gaat erom dat je binnen niet al te lange tijd uh, stabiliteit creëert. Ja. Maar de, het, het, het geweld moet ophouden. En dan zul je met alle partijen moeten spreken. De schurken zitten ongetwijfeld aan de kant van, uh, van het regime. Maar de andere kant vecht ook. En wanneer je... Ik vind het niet zo gelukkig, hoor die bijeenkomst die in Tunesië heeft plaatsgevonden... echt gaat overwegen, overwegen om... Uh, bijvoorbeeld wapens te geven aan de oppositie... Uh, dan voed je het conflict weer verder. Mm. En wanneer je ook uh, ja, echt gaat zeggen... dat al die partijen in de oppositie eerst... Eén moet gaan worden en dan politieke steun gaan krijgen... dan, dan maak je het politiek ook weer niet makkelijker. Precies, Daarom heb ik meer op. hoop op, de, op, de, op het werk van Kofi Annan... dan op de uitkomsten van de coalitie-vriendengroep in Tunesië. Laatste vraag. Wie gaat hij als eerste spreken, denkt u? Waar moet hij beginnen? Uh, landen eromheen. Uh, voordat hij daar naartoe gaat. Um, hij, zal met het, hij zal moeten gaan spreken met uh, uh, de P5. Ja? Hij zal een team moeten gaan maken van mensen uit zijn eigen instituut in Accra... en een aantal mensen die hij toegewezen krijgt van de kant van de, het Verenigde Natiesysteem. Uh, ja. En dan zo spoedig mogelijk naar Damascus gaan. Oké, okay. Jan Pronk, hartelijk dank. Goede dienst. Baby Left Me van Chris Isaac. Vanavond is geopend in de kunsthal in Rotterdam... de tentoonstelling Closer to You van kunstenaar Jasper Krabé. Krabé was eerder op de avond even weg van zijn openingsfeest... om te vertellen over deze tentoonstelling... waar maar liefst 240 portre portretten van zijn vrouw vloer hangen. Jasper Krabé, goedenavond. Goedenavond. Ja, 240 schilderijen van je vrouw, geschilderd in twee jaar tijd. Uh, ja. Ik zat te denken, werken die mensen daarnaast nog? Ja, nou ja, goed, het is, het is een behoorlijk megalomaan. Maar um, uh, nee, ik werk daar niet naast natuurlijk. Dit is mijn werk en dit is wat ik heb gedaan. En, en zij? Um, zij? Zij werkt als uh, cosmetisch arts en ze is dus vaak uh, weg en uh, heeft haar eigen praktijk. Uh, en werkt voor verschillende klinieken. Dus ja, ze, ze is niet de hele tijd around, om het nee. zo maar te zeggen. Maar, maar zodra zij er is, was jij weer aan het schilderen. Uh, ja, zo moet je dat een beetje voorzien. En we hebben veel gereisd ook, ook met het gezin. Ik heb twee dochters. En uh, dat zijn natuurlijk ook bij uitstek de momenten waarop je ja, de rust vindt. En waarop je ook weer de rust vindt om verschillende aspecten uh, van je... Partner, vrouw, degene die met wie ik ook al best langzaam ben, te zien. Ja, want het zijn 240 schilderijen. In allerlei verschillende situaties, hè? Ja, het zijn dus, je moet je voorstellen dat het een hele installatie is van 240 werken op papier. En dat varieert van uh, karton tot gevonden uh, voorwerpen, uh, delen, uh, enveloppen, gebruikte uh, boekpagina's. Alles eigenlijk waar ik mijn hand op kan leggen. Ja. En um, uh, die werken die zijn in een heleboel verschillende technieken opgezet. Opge dus uh, dat gaat van uh, ja, aquarelverf tot uh, gouache, uh, lijntekeningen, uitgewerkte pasteltekeningen. Uh, dus het is ook, laat ik zeggen, een onderzoek naar techniek uh, deels. Ja. Maak je eerst een foto om die later uit te werken of had je steeds telkens uh, een, een, een, een schilderij bij de hand? Nou, dat is heel wisselend. Dus de, Soms dan heb je van die momenten die je echt niet zo snel kan schetsen en vastleggen. En dan, dan gebruiken we wel ter ondersteuning uh, fotomateriaal. Uh, maar uh, het is toch het meest naar de waarneming. Omdat ik geloof uh, toch wel sterk in een vertaling van meerdere momenten. Als je meerdere momenten met uh, je model of met degene die je wil portretteren doorbrengt... Uh, dan krijg je een opeenstapeling van die momenten. En dat uh, ja, stolt als het ware de tijd in een portret. Nee. En dat kan fotografie nooit doen. Oké. Okay. Vanavond was de opening. Hoe was dat? Ja, te gek. Ik had een super uh, bijzondere uh, speech van Jan Mulder en uh, van Jan Six. Dus ik had twee Jannen uh, gevraagd om het te openen. Ja, ja. En uh, die hadden allebei een heel eigen verhaal. Jan Six, uh, kunsthistoricus en kunsthandelaar van uh, 17e eeuwse meesters. Die, die belichtte echt de muze vanuit de geschiedenis. En Jan Mulder ja, op zijn onnavolgbare eigen wijze uh, uh, had zijn eigen uh, supergeestige verhaal. Ja. Maar vervolgens zie je het allemaal hangen. Ja. Ja, en dat is een heel raar moment. Want ik heb er natuurlijk heel lang mee geleefd. Ik heb anderhalf jaar erover gedaan om het te maken. En uh, dan opeens hangt het ja, open en bloos voor iedereen om het te zien. En dan pas realiseer je wat je hebt aangericht. <laughs> en uh, ja, dat is een heel raar moment. het je? Ja. Het ontroerde me wel. En ook vooral de reacties. Want mensen kunnen zich ertoe verhouden. Ik ben blij dat ik de toeschouwer niet gegijzeld heb met een beetje genante vertoning. Zoiets kan te intiem worden. Alsof je je buurmans foto's van de vakantie bekijkt en er staat er een beetje dat gebeurt niet? Dat gebeurt niet. Nee, er zitten genoeg lagen in, denk ik, die universeel zijn. Juist omdat het persoonlijk is. En Daardoor kunnen mensen zich ertoe verhouden. Je liet net al een keer de term muze vallen. Jij ziet je vrouw echt als... Je muze, hè? Nou ja, ja, ze heeft mij uh, ook minder meer uitgekozen. Jou ja, zeg je dat? Je, je, je kiest je muze en zij kiest jou. Maar ze, ze fascineert me toch wel danig uh, dat ik uh, kan ja, blijven kijken. Wat, en, wat, en, wat is een muze precies in jouw geval? Nou ja, in mijn geval is dat een, een hele intrigerende vrouw die ongelooflijk veel verschillende aspecten heeft. En mij uh, ja toch wel zodanig inspireert dat ik elke keer een ander werk weer kan kan en moet maken om te kijken of ik haar uh, kan vastleggen. Want hoe lang dat... ken jij haar al? Ik ken haar nu 17 jaar. En, en sinds hoe lang is ze je muze? <laughs> nou ja, sinds het begin. Maar het is niet zo dat ik elke, elke keer iets van haar heb gemaakt. Ik zijn natuurlijk hele periodes dat mijn werk over andere dingen handelde. En, en nu de afgelopen anderhalf jaar op de een of andere manier... wilde ik toch proberen om te kijken of ik... Ik had in het verleden al wel portretten te, uh, gemaakt van haar... maar of ik dan echt met, met deze ene installatie haar recht kon doen. Mm. En ook haar, haar verschillende aspecten kon tonen. Ja, want kan je nog zonder haar? Als kunstenaar? Uh, ja, ik bedoel niet zozeer uh, als mens, maar als kunstenaar? Uh, uh, dat durf ik niet te zeggen. Kijk, deze serie is nu wel afgerond, maar ze... Uh, ja, ze is me natuurlijk heel dierbaar. Ze is bu buiten dat ze mijn, mijn artistieke inspiratie is... Ze is ze natuurlijk ook gewoon de moeder van mijn kinderen en zo. Nee, goed, ja, als kunstenaar, I don't know. Nee, waarschijnlijk niet. Nee, nee, nee. nee. Hoe, hoe zat is zij het? Dat zij altijd Z maar moest passeren <laughs> voor jou? Nou, ja, ze is het nu wel redelijk zat. Na 240 portretten. Uh, maar het is heel dubbel, want ze vond het natuurlijk ook heel fijn. Ik bedoel, ja, maar je zal maar op, op de aandacht. luchthaven uh, lippenstift staan uit te zoeken. En je moet ja. er even blij, blijven staan, want je man moet weer eens het nodig <laughs> schetsen. Ja, nou ja, dat wist ze toen ze met mij uh, uh, ging. En uh, dat, uh, dat, hoort, uh, dat is deel van, uh, <laughs> dat van dat deel de haar leven. Juist, juist, juist daar heeft ze ook voor gekozen. Ja, dus ze moeten niet over zeuren. Nee, ze moeten niet over zeuren, wil ik. Nee, nee. Jij bent de vierde generatie kunstenaar in de familie. Uh, ja. Je vader, Jeroen, scheelt het natuurlijk ook. Maar ook ja. je grootvader en je overgrootvader. Mm -hmm. um, wie was de beste van de vier? Ah ja, het is geen wedstrijd, hè. Kunst kan je niet uh, vergelijken. Het mooie is uh, dat... Uh, er zijn natuurlijk wel allemaal wedstrijden. Hè? Van de Turner Prize tot uh, Hugo Boss heeft een prijs. Uh, er zijn allemaal kunstprijzen. Maar uh, je kan eigenlijk uh, van Picasso uh, tot, tot uh, Clemente van Dumas tot Fidel Carlo. Je kan kunstenaars niet vergelijken. En mm. wat ik nou juist de rijkdom vind van onze traditie in, in onze familie... is dat het over uh, schilderen gaat en over schoonheid. Ja. En over maar is het wel iets wat het uh, typisch op een krabé maakt? Of zeg je dat, dat ook niet? Het, zijn, het is gewoon heel verschillend. Je, je moet het niet naast elkaar leggen. Nee, nou ja, mijn overgrootvader was een heel begenadigd portretist bijvoorbeeld. En daar voel ik wel verwantschap mee. En mijn vader is bijvoorbeeld een fantastisch landschapsschilder. En een colorist, echt fantastisch. Fantastische, zinderende kleuren. Dus het is inderdaad wat je zegt, heel verschillend. En uh, met, met, ja, met al mijn voorgangers, ook met mijn, mijn opa, mijn, uh, die, die had weer een heel beetje Speelse, fantasierijke uh, stijl. Ik, ik voel met allemaal wel verwantschap, maar okay. het is tegelijkertijd super verschillend. Tot slot, heb je een favoriet schilderij van de 240? Ja, er is er één die is me heel dierbaar, uh, dat is uh, Floor op het strand in Zuid-Frankrijk op een late zomeravond dat het licht uh, wegzakt en alle kleur uit alles trekt. En, en daar stond ze met een heel fragiel jurkje en ja, zo'n zo moment wat je gewoon wil vastgrijpen en nooit meer wil loslaten. En daar en is heb ik een dat... tekeningetje van gemaakt en dat, ja, dat is hem wel. En, ja, en is dat ook haar favoriet? Nee, nee, ja, zij, zij heeft weer hele andere dingen. En sommige werken herkent ze zich helemaal niet in. En dan zegt ze, oh, dat ben ik helemaal niet. En dan, dan denk ik van een paar, ah, oh, maar daar herken ik je echt in. En dan zegt zij weer nee, nee, nee, dat ben ik niet. En andersom, dus het is, het is heel lastig. Het zegt ook iets over iemand zelfbeeld en oh, ja. over hoe ik haar zie. Ik ben dus, bang uh, dat, het niet, uh, ja. de, dat het laatste schilderij van haar nog niet gemaakt is door jou. Nee, ik, ik vrees het ook. Jasper Krabé, de tentoonstelling Closer to You is vanaf morgen te zien in de kunsthal in Rotterdam. Hartelijk dank. Dankjewel. Het is vijf voor twaalf. De Guernica gaat worden onderzocht. Men gaat kijken uh, hoe het ervoor staat met het beroemde en grote schilderij van Picasso... dat nu 75 jaar oud is en vaak de wereld is overgereisd voor uh, tentoonstellingen en bruikleen. Aan de telefoon kunsthistoricus Gary Schwartz. Goedenavond. Goedenavond. Ja, als de Guernica ergens naartoe gaat en ging, zoals ik, dan werd het telkens opgerold. Is dat normaal? Het uh, is dus niet de. Uh... ...behandeling van de eerste cursus, je wil in de eerste plaats een mooi klimaatdoos... ...een solide uh, onholsel waar de temperatuur en de vochtigheidsgraad allemaal gecontroleerd zijn. Maar de Quernica is toevallig 7,8 bij 3,5 meter groot... En als je zo'n doos daar een heen wil bouwen, dan heb je een klein huis geschapen. Ja. En het is eigenlijk uh, dan helemaal niet meer te transporteren. Dus dan val je terug op uh, een behandeling van tweede keuze. Dat is op het, om het op te rollen. Ja, is dat goed voor een schilderij? Het um, hoeft niet slecht te zijn. Ik heb hier voor me een verslag van het ontrollen van de nachtwacht... toen het in 1945 terugkwam van drie verschillende plekken in Nederland... waar het tijdens de oorlog opgeborgen is. Want die is, opgerold. Ook, op, die is ook opgerold geweest? Ja. ja. Oh. En daar staat, het was opgerold op een rol van 60 centimeter diameter. Het moet behoorlijk groot zijn om de verfoppenvlak niet aan te tasten. En er staat in zoveel woorden... bij de ontrolding blijkt dat de verf niet geleden heeft. Dus het, maar de, dat is één keer. Het hoeft maar één keer opgerold en één keer ontrold te zijn. In de, de Guernica is 50 keer verplaatst voor tentoonstellingen... en 100 keer dus opgerold of ontrold. En daar kan uh, Natuurlijk, het, het, het niet uitblijven dat er schade ontstaat. Ja. Dus het is sinds de laatste dertig jaar niet meer verplaatst. Oké, okay. maakt het nog wat uit hoe je hem oprolt? Is daar een techniek voor? Ja, ja je moet in elk geval uh, de uh, geschilderde oppervlak naar buiten rollen, want uh, anders ga je de uh, verf uh, beschadigen, de vervlag beschadigen. En, ja, en niet al te strak misschien, of juist wel? Nou, het, natuurlijk. Nee, het moet wel uh, redelijk strak. Nu heb ik dat bij de hand gehad. Jullie wisten niet dat ik ervaringsdeskundige ben. <laughs> maar toen mijn vrouw en ik in Australië waren in 1997... werden we verliefd achter elkaar op enorme schilderijen van aboriginals... die we gekocht hebben. En die kunsthandelaarden die halen ze gewoon doodleuk van de af. En die doen dat en ook? En rolden ze op okay. en stoppen ze hun koker en geven ze hier mee. En Goed. ze hebben het niet geleden. Gary Schwartz, hartelijk dank. Zometeen Kaza Luna. Daarin is Ari Altena te gast over het Sony's Act Festival. Wij zijn er morgen weer. Dan is uw gastheer Max van Weesel. Goedennacht. Voor zu Was ik nog te zeggen heb, dauert een zigarette. En een laatste glas im Steen.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 En een grote auto erbij. Eenvoudig even vliegwinkelen en je reis kan beginnen. Vliegwinkel.nl Dit is Radio 1.